Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft twee jongens aangehouden voor het bedreigen van een school in Almere. Ze zouden woensdag een dreigmail hebben gestuurd naar het Oostvaarderscollege. Wat er precies instond is niet bekend. De jongens komen uit Almere en Dronten en zijn minderjarig. Hoe oud ze precies zijn zegt de politie er niet bij. Ze zitten vast voor verhoor. De Tweede Kamer heeft aan het eind van de algemene politieke beschouwingen gestemd over meer dan 60 moties. Aangenomen werden onder meer voorstellen om de hypotheekrenteaftrek te behouden, de grensbewaking fors uit te breiden, boerka's ook op straat te verbieden en verschillende vormen van armoede te bestrijden. Het kabinet is niet verplicht de moties uit te voeren. De gemeente Arnhem gaat de overlast van jonge asielzoekers rond het station harder aanpakken. Volgens burgemeester Marcouch vallen de jongeren, vaak Syriërs, vrouwen lastig... en zijn er geregeld vecht- en steekpartijen. Er worden nu extra handhavers ingezet. En wie zich onveilig voelt, kan zich melden bij een post. Marcouch vindt dat Den Haag ervoor moet zorgen... dat jonge asielzoekers sneller te horen moeten krijgen of ze in Nederland mogen blijven... en dat ze bij een negatief besluit ook meteen worden uitgezet. In Colombia zijn twaalf oud-militairen veroordeeld... omdat ze onschuldige burgers hebben vermoord. Het gebeurde tussen 2002 en 2008... tijdens de strijd met rebellenbeweging FARC. Militairen kregen beloningen, zoals promoties en vakanties... voor het doden van rebellen. Dat leidde tot de moord op duizenden onschuldige burgers... waarvan ze zeiden dat het rebellen waren. De twaalf oud-militairen hoeven niet de cel in... maar kregen een soort taakstraf die acht jaar duurt... Eerder deze week kregen varkleiders dezelfde straf voor hun rol bij ontvoeringen. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 13 en 16 graden. Daarna een zonnige dag, al kan het in het noorden eerst nog grijs zijn. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. Please just stay good Excellent. Okay. straight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 So Don't know. I'll Green.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 Dat is me te druk. Ik wil niet naar Schotland, daar is het te nat. En de USSS, dat wordt toch nooit meer wat.